En daarvan het eerste en het tweede zang was. Groot en eeuwig opverwezen, zeer te vrezen. Straat mij in uw raamschap niet. Toon mij toch dat u zijn in mijn lijden als geen grimmigheid terugkeek. Want uw pijlen doen mij dragen, bittere plagen. Zij door van vlees en been, voor uw hand in de ongelukken, deed mij drukken, neergedaald op al mijn ween. dat deze eerste en het tweede vers van de 38 en dertigste stallen. Het trachten te lezen uit tot Heilige woord, het wel wat jij beschreven vindt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, en daarvan nader het eerste hoofdstuk. Wij noemen het eerste hoofdstuk van de zendbrief van de apostel Opgestaan van de dood, op de graven ten hemel, zitten ter rechterhand tot God, dat al machtig ons Vader. Van waar hij komen zou om te oordelen de leven van en de dood. Ik kroon in de heilige zee, ik kroon in de heilige hemel algemene christelijke kerk de gemeenschap der heide vergeving der zonden wederopstanding des in en in eeuwig leven <coughs> het geen van dat buiten was het geen wij gehoord hebben het geen wij Gezien hebben met onze ogen, het geen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben van het woord dat leeft Want het leven is geopenbaar, en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen jullie dan dat eeuwige leven het welk bij de Vader was, en ons is geopenbaard. Het wij dan gezien, en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, of dat ook gij met ons gemeenschap zou hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader, en met zijn Zoon Jezus Christus, en deze dingen te schrijven bij u, opdat uw blijdschap vervuld zijn. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen: dat God geen licht is, en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij het licht is, zo hebben wij gemeenschappen met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf van, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonde vergeven, en ons reinigen van alles ongerechtigheid, Indien wij zeggen dat wij niet gezonderd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Mijn kinderen, ik krijg u deze dingen op dat zij niet zonderd. En indien iemand gezonderd heeft, wij hebben een voorspraak bij de vader. Jezus Christus, de den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan erkennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn verboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaard. Die is een leugenaar. En is in de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaard. En die is waarlijk de liefde God volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet ook zelf al zo wandelen. Gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat jij van den beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat jij van den beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, het geen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht is zijn nu. Die zegt dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf uw kinderkomst. Want de zonden zijn vergeven om zijn naam Ik schrijf uw vader. Want jij hebt hem gekend. Die van de beginnen is. Ik schrijf uw jongelingen. Want gij hebt dan boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen. Want gij hebt dan vader gekend. Ik heb u geschreven vader. Want gij hebt hem gekend. Die van de bezin is. Ik heb u geschreven jongelingen. Want zij zijn sterk. En het woord God blijft in u. En gij hebt dan boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, nog geen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de beheerlijkheid des vleesjes en de beheerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, is niet uit den vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar beheerbaarheid, maar die de wil van God doet blijft in dat eeuwigheid. In de het is de laatste uren en gelijk wij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons gegaan, maar zij waren niet uit ons. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt dus alle zin van de Heiligen, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven. dat zij de waarheid niet weet. Maar omdat zij die weet. En omdat zij leugen. Uit de waarheid is. Wie is de leugenaar. Dan die logen. Dat Jezus is de Christus. Deze is de antichrist. En de vader. En de zoon logen. Hij is van het die zijn zoon loopt, heeft, heeft ook dan vader niet. Het zij gij die de dan van de beginnig gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnig gehoord hebt, zo zult zij ook in de zoon en in dan vader blijven. En dit is de belofte, die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van de die u verleidt. En de ding die jij die van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leert, maar gelijk de dingen u leert van alle dingen... Zo is hij ook waarachtig, en is geen leugen, en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult zij in hem blijven. En uw kinderkom blijft in hem, opdat wanneer hij zelf openbaart zijn wij vrijmoedigheid hebben, en wij van hem niet bestaan gemaakt worden in zijn toekomst. En the highway weet dat hij rechtvaardig is, zo weet jij dat in egelijk die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Ja, Hulpe, zij in de naam des Heeren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt en eeuwig en nooit of immer laat.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 En van de zeven Geest die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwige tijd. En eerst de vijfde bede Antwoord. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is. Wil ons arme zondaren. Al onze misdaden. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloed van Christus willen niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis en uw genaden in ons bevinden, dat ons kans voornemen is, onze naasten van harte, te vergeven. Tot dusver. Vragen we vooraf. Zeer een aangezicht. Om een zee. Alles is uw. Uit u. Door u. En tot u. Zijn alle dingen. Niemand beweegt zich buiten uw goddelijke voorzienigheid. En niemand is bij machten een hand te keren zonder een dadelijk de daad. Tot. Dan zouden onze armen verstijven, gelijk die van Jerobeam. Niemand kan lopen in zijn eigen kracht, dan valt hij en staat niet meer op. Het is alles van de invloeding des Almachtigen afhangende. Ook in elke beweging der ledematen. Zijn dus stijl diep afhankelijk. Kunnen de adem niet halen wanneer u de adem ontneemt. Kunnen de adem niet doortrekken Wanneer door ernstige ziekte dezelfde verhinderd wordt. Wij kunnen niet. Wij kunnen niet. Het is alles van u. Het wordt alles geschompen door u. En dat alles om te ervaren dat u een meeldadig en een weldadig God zijt, ook des lichaams. En gij weet wat een mens behoeft. Ze hebben hem geschapen om door middelen te onderhouden te worden. Gij had hem ook kunnen scheppen zonder middelen der onderhouding, gelijk de engelen. En gelijk ook eenmaal. De ganse verloste kerk. Hun lichamen der engelen gelijk gemaakt zullen worden. Ze zal niemand trouwen. Niemand eten. En niemand drinken. En ook niemand sterven. Maar een levert tot in der eeuwigheid, onmiddellijk, uit den waarachtigen God, die onappeurelijk is, in de wijze zijn God bestaan, in eeuwigheid niet na te gaan, gelukkig, gelukkig, Gelukkig, als u mag bewonderen en aanbidden. Met u en knecht van de oude dag, de heer is groot. Hoe groot kon die niet zijn? Ten allerhoogste, dan ook vanzelf de allergrootste, den God die van zichzelf leeft, die in zichzelf leeft en tot eer van zich leeft. Die zelf en buiten hemzelf en heeft de willen openbaar om mede getuigen te stellen van uw heerlijke, barmhartigheid en genade. Want u vraagt de prijs op van uw rechtvaardigheid. Maar ook van uw barmhartigheid. Die door de voldoening der goddelijke rechtvaardigheid. Voor eeuwig voor uw kerk verworzen. Barmhartig onheil. En eeuw, waaruit alles vloeit en invloeit, wat in armen zon daarvan nodig heeft. Gij hebt ons in het avontuur samengebracht, omdat u nog geen lust heeft in onze dood. Verderven nog ondergang. Achter dat het u Op de rand van ons graf Om te redden van het graf. Aan de rand van den dood onze leven te maken. Aan de rand van onze eeuwige verloren. Nog net behouden, nog net, nog net, als uit het vuur gegrepen. Laat tot dat einde geschieden wat niemand kan: een dood mens wakker maken. En daarna een verloren mens ontdekken aan een middel en daarna een toepassing van die goddelijke middelen. En daarna te ontvangen van een eeuwige rechter een vrijspraak. En door uw lieve geest, der wederbaas een levende geholpen door de op Zanding uit de doden. Ga ons met uw heilig. We hebben al zoveel preken voor. Al zoveel preken. Later eens eentje. Ach, later eens eentje. kom. kom. Ach, kom, kom heer James. Er is niemand die een mens bekeren kan dan u. En er is niemand uw volk bekeren zal dan u. Daar is niemand die slijk gebruiken kan om iemand zijn ogen te openen dan u alleen. Daar is niemand die met het doorsteken van oren kan doen horen als u alleen. Daar is niemand die een lamme dragen kan in den schoot van de enige Heer. dan u alleen. Er is niemand die een mens overtuigen kan. Geen Gabriel, geen Michaël, al zijn het vorste des egen die op een wenk zo dom verbranden, op een wenk 185.000 lijken maken. Nog dan, met al hun kracht die ze van u ontvangen hebben, kunnen ze niet één mens wederbaden, zelf? Tellen, zelf, zelfs. kan uw goddelijke almacht zonder meer niemand te wederbaan, niemand uit de dood roepen in het leven, als dat niet met invloeding der liefde gepaard staat, dan zelfs eeuwig verloren zijn zonder behag. Maar u zijt die door almacht en vrijmacht doet, lieve wat u lieve wil. En wederbare wat wederbaar het moet worden, krachten, uw goddelijk besluiten. Die niet onderscheiden zijn van u nog minder af te schrijven. Want gij zijt en besluitenden God zelf. Zijn God der vrije besluiten. Laat de waarheid eens met een sprankeltje of met een mosterdzaadje geloven gemengdelen. Dan zullen de vruchten het uitleggen. En leer en leven het openbaar. dan zullen de doden van onder de wateren geboren worden. De doden van onder de water. De waarachtige en levende gedroefheid in onverhoudelijke bekeren tot de eeuwige zaligheid zegt. Wanneer u wordt gebruikt, dan schudt u de hele zon daardoor al en zal die gewaar, moet die gevaar worden, dat er een God is die leeft, en hier op aarde zijn pommel Ach, kom. Ach, kom, hier. Jezus. Ach, kom, eeuwige verruimte. Er is niets op de aarde wat verruiming geven kan, wat verademing geven. Er is niets op de wereld wat ware blijdschap en vrede is. Dat is voor de nieuwe wereld. Daarvan u vertrouwt. Ik maak alle dingen nieuw. Een nieuwe schepping die nieuw blijft en een nieuwe aarde die nieuw blijft. Omdat daar alleen gerechtigheid op woont. O, oh, geen ongerechtigheid, geen eigen gerechtigheid, en ook oh, geen wraakoefenende gerechtigheid. Maar alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Die eeuwige vrede, ach, help ons, ach, help ons vrede. ons door het leven. Help ons in deze korte Opdat naar uw woord en toezeggingen vervuld mocht worden. Dit volk heb ik mij geformeerd. En dat zal mijn lof vermelden. Om uw naam. Om uw verbond. Om uw bloed. En om uw woord. Amen. Psalm 86, 7, 8 en 9. En inmiddels krijgen je niet een gelegenheid en de liefde gaven achter. Want uw goedheid hoogst geprezen hebt gij dikwijls mij bewezen. en mijn ziel hoezeer zeer gedrukt uit het diepst van het karakteren. O mijn God, de trotsaars van het Booste samen met Iran. Tot mijn dood en verdriet, zij ons in uw hoogheid niet. Maar gij, heren, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig overvloedig. Een genade ons behoed, groot van waarheid eindeloos wen wens. U tot mijn ziel genade, ter ik uw knecht en geef weldader ondersteuning aan den zon die werd dienst maakt van den troon doe hem een teken mij ten goede dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. dat is per zalm 86 7, 8 en 9 Hij houdt net zoveel van de lichaam als van de ziel. Dat is het waar. En hij heeft voor het lichaam hetzelfde betaald als voor de zielen. Geen goud. Geen goud. Maar bloed. Waarvan een dichter zingt in een 33 e psalm. zijn machtig bescherm beschermt de En redt hun zielen van de. dood. Was er voor Israël geen brood in de woestijn. Het is uit de hemel gekomen. Weet je hoe dat genoemd wordt door de ouden. Het brood der engelen, omdat het uit de hemel kwam. Manna. Manna. En men zegt van dat manna. dat wat een smaak had, nadat een egelijk het liefste eet en het liefste smaak kan best doen, want God is een wonderlijk God. Twijfel van zijn almacht niet. Alles stak dat ik het liggen. Zo het licht. En als er voor een op aankomt. Dan eh, vliegen de nog raven. Die vliegen voor de eigen zorgen. En ze zorgen voor voor Elia. Ja, het is toch wat. Maar je voor je eigen de weer zijn raar. En dan moet je slotte voor een ander ophouden. En de ongewijde geschiedenis die zegt, die raaf heeft natuurlijk niet gekregen en gestolen, want de raaf kan niet anders dan stelen. Dat is een element, hoewel, hoewel, gij niet bij God vandaan steelt, want hij is niet als een dief geschapen. Ook die raaf niet. Maar het is een element om het hier te halen of daar te halen waar het is. En men zegt aan die raven het gehaald. Van de tafel van die zeebel. Ja. Vers brood en vers vlees. Gunde het Elia van Eftel. En als ik het zeker wist, zou ik er enkel maar schrik van hebben dat ze het daar vandaan gehaald had. Ik ben er enkel maar schrik van. Hey, dat is goed gedaan. Maak die tafel maar leeg halen. Maar het einddoel wat we ermee zeggen wilden, zag God voor zijn volk. In staat, en zijn in haar uiterste noden, niet verlaat. Laat een kort nog van een schotse geloof zelf. Die man het ook niet zo'n tijd. Dat moet ook beleefd worden. He. Dat moet ook beleefd worden. En toen kreeg hij nog gasten ook. Ja. Nog gasten ook. En dan moet je niets hebben voor je eigen gezin. Maar wat kreeg die man een die geloof. Dat de heer het maakte. Dat de heer het op zijn tijd geven zou. Want het was tijd, toen was het er nog niet. Dan zei je moet de borden maar gerecht zijn. De borden maar gerecht zijn. Aan mijn lege bodde. Ja, Aan mijn lege borden. Toen ging die man een gebedje doen. En toen liet hij de heer die lege borden zien. En jij ziet dus, Heer. De namen kan er iets eentje vervullen, en je hebt het toch beloofd? Klop, klopt. Dan ging de deur open, er stond een man, vol van nature, en ze aten bij God vandaan, ze aten het in de gunst, de God. Dat wel goed gesmaakt hebben. Dat zou wel goed gesmaakt. Kwam niet te laat, maar ook niet te vroeg. Maar die vijftigste zondag is toch ook een moedgevende zondagsafdeling. Dat ze voor rekening leggen van de almachtigen. En wat viel er voor Huttington uit de hemel? Een roofvogel met een vis en hij liet hem los, maar Huttington liep. Het was zijn vis. Dat was weer te eten. Dat was weer te eten. Ja. En hoe zouden we daarin door kunnen gaan? Wonderen die in onze tijd schier vergeten zijn, ik zou het haast anders zeggen, keer overleden zijn. Keer overleden. Onze jeugd weet dat niet meer. Van drie centen melk. Onze jeugd weet dat niet meer. Van een stuiverach en van halve centen. En als je nu mij vraagt, verlangt u nu naar die tijd? Nee. Nee, nee. Ik ben zelf ook arm geweest. Maar adem hoeft geen schande te zijn, maar ze brengt toch schande mee. Adem hoeft geen verlegenheid mee te brengen, maar ze brengt toch verlegenheid. Het is net of je gevoel krijgt. Ach ja, toch weer, toch met een armeesje. Maar altijd wordt de waarheid vervuld. heeft hij zowel met natuurlijke goederen, als met geestelijke goederen vervuld. En het verbond der genade heeft zowel een boterham, als dat Christus zelf het brood is. Het verbond der genade geeft zowel water in de natuur voor de kerk, als het water is even geleefd. Ja. Hij neemt voor zijn rekening. Opdat zijn alle zorgen aan hem zouden geven die het toekomt om te zorgen. Die machtig is om te zorgen. Wij kunnen wel bezorgd zijn, maar met alle bezorgdheid kan je niet iets aan uw leven toedoen of afdoen. Daarom zegt de apostel Petrus, het al uw bekommerissen op hem. Hij zorgt, hij zorgt, de welke getuig mijn is het kans. Mijn is het vreemd. op duizend bergen. In die vijfde gebeden welke onze veranderingen in het avontuur is, leert Christus zijn jongeren, want dat gebed is voor zijn kerk en wordt verheeld in zijn kerk. Dat gebeurt niet voor de godsdienst. Nee. nee. Nee, nee. Mogelijk. Mogelijk. Zal een godsdienstig mens het makkelijker bidden als een godverregend mens? Och, een godsdienstig mens altijd even makkelijk. Want hij zegt wat op. Dat u weet. Hij zegt wat op. Wat hij van zijn jeugd verleefde. En dat draagt hij voor. Maar dit gebed is vermaakt aan zijn kerk. Aan zijn volk. Aan zijn bruid, Aan zijn vriendin. Waarin de zin van eeuwigheid aan verbonden. Heeft, naar de goddelijke besluiten. Raad en voornemen, Gij zijt mijne, En ik zal u zijn tot een god. Hoe luidt die vijfde gebeden? Ja, volmaakte, ik. maar Vergeef ons. Ons. Christus bid, Niet mij, maar vergeef ons. Onze schulden. En dan het even zei Eden. Dat dit ook niet van Christus te zeggen, dit ook niet voor Christus is. Van Christus heb geen schulden die die gemaakt heeft. Christus heb geen schulden gemaakt. Maar dit is wonder. Dat Hij zonder schulden te maken de schuldrager is. De schuldbetaler is. De schuldverheffener is. Vergeef ons van het turen, Ach, ja. Ach, ja. Dan ziet de mens zijn schuld niet zo minst, dat is een voel. Maar je hebt er geen last van. Ze zeggen hem niks. Want leg maar een gewicht op een dood mens. Ze ziet niks in verandering. Ze ziet niks in verandering. Ik kan me indenken dat de Noach die 120 jaren geprekend heeft en geen vruchten gezien heeft, dat hij voortgestuurd moest worden om dat ambtelijke buis in die neer te leggen. Hij zei: ik hou me op. Dat gebeurt toch niet. Dat gebeurt toch niet. Wordt toch geen mens meer bekeert. Zeg ze tegen mij ook wel eens. Zeggen, oh man. Oh man, wat Toby nog. Wat Tobby nog. Hoor je nou nog wel eens wat? Zie je nou wel eens wat? Hoor je nog wel eens schreeuwen? Hoor je nog wel eens roepen? En al waren het nu eten dat dat nimmer gehoord zal worden in ons leven, dan zijn nog dan ze waren, predik van hen, God wil gepreekt zijn, al wat niemand betekent, God wil gepreekt, in de benoorden. Ja. Het is zijn willen, het is een bevel en het is een wet. Vergeef ons onze schulden, dat zouden zijn jongeren vragen. Dat zouden zijn jongeren naar vragen om vergeving van schulden. Dan moet ze er eerst zijn. En zodra als een mens onverwacht en ongedacht Ach, door de kruis zal machtige genade zij de zevige geestes aangeraakt wordt, maar met één woord, ach dat vanavond is wel, Eén woord, met geloof gemengd, zelf eenvoudige woord, maar zeggen, bekeert u, en dan valt naar binnen, en blijft binnen, en je wordt gewaar dat je onbekeerd bent, en je van vannacht te soepbaten en te betelen. de heren bekeerd Dat deed je voorheen niet. En toch heb je het duizendmaal gehoord. Bekeerd je. Je hebt het duizendmaal gehoord. Maar nu heb je het een keer gehoord. Ben een sprankel geloofd. Ja. En daartoe dient dan ook de prediking deze woord. Om door hetzelfde horende te mogen horen. Die eerste weldaad. wel dat de levendmaak ging naar Efeze 2. Die twee. U heeft die mede levend gemaakt en gedood, waarin de zonden in de misdaden in zijn hoofd zakelijke genad. Wanneer die genade gemist wordt, worden alle genades gemist. Wanneer die wedergeboden door het onstervelijke zaden, wordt gemist wordt, geen rechtvaardig maakt, geen bloedstof, is een zulke mens te wachten. Want, de wezen in engere zin, zoals Tommy die zegt. Die maken geen gelukkige mensen. Geen blije mensen. Geen pratende mensen. En geen zingende mensen. Kijk, begrijp toch? Och, kijk, begrijp toch niet. Als God een mens met eerbied gesproken. Door een dadelijke wederbarende genade gelukkig gaan maken voor eeuwig. dan maakt hij zo gelukkig dat hij maar alleen op de wereld is met zo'n ongeluk. Met zo'n onoverkomelijk ongeluk. Met zo'n ongeluk wat nooit tot geluk gebracht kan worden. Hoor je? Ach, onze jeugd weet onderhand niet meer wat het de eerste beginselen zijn. ...wordt heel genaamd... ...naar de gouden keten des Heils ...in de sleutel der waarheid... van Romeinen 8 ...die hij voren verordineerd heeft... ...die hij heeft God in Christus gelegd... ...om in Christus door het geloof gebracht te worden... ...die zijn voor eeuwig afgezonderd... ...om God te genieten en moeten door een geboten tot wedergeboten gebracht worden, die tevoren verordineerd zijn, zijn apart gelegd. En dat apart legging, dat openbaart zich hier in de tijd, opdat ze door de arbeid van God eeuwige geest tot wonder geleid zal worden, wij denken zo makkelijk over de bekeringen. Och ja. Mensen denken overal makkelijk over. Ja. En mens het graag makkelijk he. Ja ik ook hoor. Ja ik ook. Maar als dan. Woordat het een van van Johannes 16. Dat die een eeuwige geest binnen, je wordt niet gewaard, maar als je het gewaard wordt, dan is die erin. En dan valt de strijd, maar dan is de duivel net te laat. Hij komt altijd net, net te laat. Als het werk gebeurd is, dan zal de duivel zo mens aanvallen. Maar hij heeft de wortel, de zaak, voor eeuwig ontvangen. Ja. Ja, zijn getallen 60, 60, 60. Maar het getal van Jehovah dat is 7, 7, 7. En dat geeft een dadelijk ontdekking van een schuld die de leg van de aarde te vernemen u kan er wel tegen zien maar u kan er niet over zien en nooit bezien dat daar nog eens een borst voor gevonden zou worden. en daar wordt geboren wat nimmer geweest is en roepen dat is van de roeping en smeken, dat is van de roeping en kermen dat terug van de roeping van de waarheid zegt, ik zal de verstand geven niet van praten Nee, nee, ik zal de verstand geven van kernen. En als een schuld door Gods geest en Gods wet, en door het oordeel Gods ontdekt wordt, dan weet je niet waar je we nu wenden nog rechts, nog links, nog voor, nog achter. Het is overal heiligheid Gods om te verteren rechtvaardigheid God om gedoemd voor ons te worden en de waarheid God dat het voor ons voor te rokken zal worden. Niet makkelijk maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. We zijn ook niet voor ons gemaakt op de wereld gekomen. En hoe lang duurt dat? Net zo lang zodat die lieve moog, die alles opzoekende moog, die je zonden opzoekt van je derde jaar van, die is zonden veroverstelt van je kind, gebeten en van, hij zoekt net zo lang, zodat er niets meer is als zonde en verplettert alle eigen gerechtigheid. Hij laat die mens in zijn ongerechtigheid leggen. Omdat hij hem wel gevallen zal nemen. In de en de wraak oefenen oefenende gerechtigheid van een vijftig te bestallen. Ik ben uw hier uw gramschap, je moet waard. Gelukkig Sophie. Ja. Dan zeggen, man, dat is toch niet uithouden? Nee, dat moet ook niet. Weet je wat Jan Bon zou zeggen? moet mooi niet doorkomt, om mannen mooi te zakken. Ja. Och ja. En wat bedoel je daarmee? Met dat doorzakken. Aanvaarden het hoofd. Aanvaarden de, Aan de vloek der wet. Aanvaarden het recht. Aanvaarden die heiligheid die je verteert direct, die rechtvaardigheid doen. Aan die je bedoelt. helden die waarde. Die terecht. Ja. Is er misschien nog een onder ons die zegt? Ja, of ja. Je kent dat wel preken, me. Dat zou bij mij nooit gebeuren. Daar weet je niks van. Daar weet je niks van. Niet nu. Nee, daar weet je niks van. Nee. Maar in de ontdekking van zijn schuld. Komt plaats voor een woord voor gerechtigheid. Voor een schrift. Wacht ik ontmoet de laatste man. En die man die zei. Het moet gerechtigheid zijn man. Het moet gerechtigheid zijn. Zij Ze vertelt u mij niet wat ongerechtigheid is. Ja. Zij nee nee. Vertel mij eens wat ongerechtigheid is. En als je me dat vertelt. Hè, dan moet je me vertellen wat eigen gerechtigheid is. En als je me dat vertelt. Hè, dan moet je me vertellen wat oefenen de gerechtigheid is. En als je me dat meegedeeld hebt. Deel me dan meteen mee. Wat de gerechtigheid van de meneer Jezus Christus is. Ik ja, de eerste man niet van hem. De man gaat toch met zulke hoge woorden niet draven. Loopt toch niet met zo hoog de woorden. Zodat komt de wraak, oefenen de gerechtigheid God. En die zal voor even je mond stoppen. Om dan onderweg te zinken. En in zijn toren voor wacht te verdrinken. Er moet plaat gemaakt worden niet. Lang zou een vrouw de baker maar verklaard hebben staan voor dat kind geboren. Al, al een hele tijd. Al een hele tijd. Onze baker maakt staan in de negen. Waarvan uit de kerk gebaard wordt. En dan vroegen. En die onveranderlijke sloep de goddelijke verkiezing. De zijn wortel heet in zijn bodemlozen bodem van de eeuwige soevereiniteit goed. Die verkiezing. Waarvan de vruchten al van twee een nog te zijn. Ze zijn in de diepte van de eeuwigheid verkoren. Tot de nooit meer eindigende eeuwigheid. En dacht u, dat er een en een uitverkoren geboren. En voor de verloren zijn gaan. Nee, kan. God heeft ze opgedacht. Christus heeft ze gekocht. En een heilige geest heeft ze voor zijn rekening genoeg. Om ze van dood leven te maken. En. Naar de evangelie van Johannes 16. Hij zal het uit het mijne nemen. En dat zie je. want Van wil ik er nog iets aan. Die levend maken die maakt leven vanzelf. En zo leven dat men nooit meer in die dood terechtkomt. Alleen dat hij de trappen dus dood leert kennen, maar in die dood komt hij nooit meer terug. Dat is juist terug. Maar nu geschiet, even luisteren hoor, die eerste welteur, de levendmaking of de is zijn engere zin, geschiet buiten het gezicht van Christus, Gelijk een kind geboren wordt, buiten het gezicht van zijn moeder. En buiten het gezicht van zijn vader. Maar het is evenwel een kind van die moeder. En het is evenwel een kind van die vader. Even vast. En wel nu die vrucht. Buiten het gezicht van Christus verheerlijk wordt. Krijgt zo'n kind opwassende genuigen. Om eenmaal met kennisneming. Een Christo Jezus ingeleid, eerst door een toevallend terecht en daarna door een afsnijdend terecht christie ingeleid door. Zijn doorgaans geen weldaden die op een dag gebeuren, hoor. Er wordt geen volk op een dag reizen geboren. Zijn mensen is aan de stad op een dag gebouwd, Ik wil nog iets zeggen van de roepen. Die is net zo onmisbaar als de rechtvaardig maken. En zonder de roepen kan je nooit in Christus komen. Zonder die roepen kan God nooit zijn Christus kwijt. En zonder die wonderlijke roeping is er nooit geen plaats voor de belofte van Christus. De oud-testamentische belofte. Waardoor zulke radelozen en zulke goddelozen zoon daarom komen in eenzelfde, door middel van het lood, is opening ontvang uit je 9 en je westprijt. Op, op helden, want de schrift staat vol met onderwijzingen, met raadgevingen en bestraffingen en vertrouwen. Indien een huid konen te verleiden was, zeer zeker, werden ze verleid. Maar het is Gods lieve geest in hem, die het gemis wakker helpt, die de schuld wakker helpt, die de zonde wakker helpt, die het recht wakker houdt, die de eeuwigheid wakker helpt. dat. bij een gehoop van in en heren Jezus moeten uitroepen, hij is toed en hij is lief, maar hij is te meisje. En bij het uitkreeg. Bloed gezien, maar niet ingezien. En Christus gezien, maar niet gesloten. Nog altijd met die alle kostelijke en openbaringen. Wij zijn in arme zoon, daar ik sta nog voor mijn eigen rekening. Ik sta nog alleen zonder borg en zonder medelaar, Dat zal ik in hem geopen was. Zou haast eens even wachten, ja. Maar ja, dat helpt ook niet eens. Dat helpt ook. Maar waartoe ontvangen ze zulke lieve beloftes in de uiterste noden waar haar beloofd zijt en hoofdverloofd zijt en God beloofd zijt? Dat die Christus des Christus het toeroept, gij verdreftes door onwetens, door donder en door bliksem voortgedreven. Gij ongetroost. Ik zal uw steden gaan sierlijk En ik zal u op sapieren grondvechten. En uw glasventeren van kristalijnen maken En uw poorten van Robijnsteen. Dat zijn de rode poelen. Waar ik met één naam hang van Salomon de onderdacht Dit, dit is de poort, dat zie Daar zal terecht de volk En wat er verder is. Maar men is dan toch nog niet een niet. Maar als je iemand sterft. Als nou zo'n rust sterft. Daar op een dos Als nou zo'n retom komt, die komt niet om. Nee, die komt niet om. Dit is ook een vraag. Nou, die in het geheim iets zoekt en bedoelt. Ja, jammer als je nog dat beleefdheid dat kan je toch niet meer verloren gaan? Ach, je moet verloren gaan om oh aan Christus te komen. En wij moeten die uitrekenen met hoe weinig we bekeerd en met hoe weinig we zalig kunnen worden. De waarheid die zegt, zij heilig, want ik ben hij. En Romeinen 5 zegt, wij dan gerichtvaardig maar om de tijd te willen genoeg. Vergeet ons onze schuld. Christus leert zijn volk vragen. vergeving van stil. Zeg. Ik haalde vanmorgen geloof ik een, een vrouw aan van Gieschendam. Maar ik heb dat verder niet gezegd. Ik kan merken dat ik ook ouder word. Zeg. Dat ik ook naar de 70 sta. Dat uh, sommige dingen me ook al eens In het 70. Maar nu denk ik daar nog even en ik kwam bij dat mens, en dat mens was bedroefd, met een ware droefheid, luister maar, ze zei, Oh, dat ik toch mijn schuldbrief eens thuis kreeg, van mijn schuld weg in de neef. maar dat ze hier kwam, en ik dezelfde eens lezen mocht, en eens weten, dat ik een grote schuldenaar, die niet anders gered wordt. Dan door een goddelijke middelaar. En borgen. Ja. Wonderlijke vraag. He. Dat mensen vroegen om de schulden. Ze zeiden, ik sta in de schuld en ik voel ze me niet. Ik sta in de schuld en ik lees ze me niet. Ze zeiden, dat gaat niet goed met mij. Ze zeiden, dat gaat niet goed met mij. Vergeef om. En dat bitte de kerk, zolang ze een gebed krijgt, houd het erop, op, zolang ze opening krijgt, biedt ze dat. Zolang ze de borstje kruis erom. En ze zegt, al wat binnen is en al wat aan hem is, dat past voor mij. Dat is genoegzaam. Dat al genoeg zijn. Want een hem ziet in een bloedstotting. Die holde wel behagen En zielzaam. En nu een paar woorden van die rechtsopenbaard. Rijk geweest en weer arm geworden. Hoor je dat? Bekeerd geweest en weer onbekeerd geworden. Het is wat ik. Zalig geweest. En weer aan het zaal. Een kind van God geweest. En weer een kind des duidelijk. Als je het niet vat. Dan leg je het maar naast neer. En Als je het nog eens bekeert. Dan komt het wel terug. Liefde gesmaakt. En daar terug. Die goddelijke persoon. In alle bemiddelijke jeugd waarvan je uitgeroepen hebt, zulke is mijn liefde wat er verder vol die terecht zit terug. En de vader komt als rechter naar voren. Hmm. En in dat wezen des geloofs, dat heeft van de groeit ook over het wezen des geloofs, dat ligt tussen de roeping en de rechtvaardigmaking. In de rechtvaardigmaking ontvangt een zondag het welwezen desgelopen. We moeten die gouden keten niet breken. En niet onszelf het voorstel: de rechtvaardigmaking hoeft niet, want dan valt de kerk. Want als je de rechtvaardigmaking wegneemt, is er geen kerk meer. Maar als je de roeping wegneemt, dan kom je nooit tot de rechtvaardigmaking van de kerk. Want de roeping is geen bijwegje. De roeping is maar niet een weg die de mens aan meneer kan, je begrijpen? De roeping is een goddelijke weg. De roeping is een onwiderstandelijke weg. De roeping is om te roepen, oh God vergeet. ere verzoende, ere help. Dat zijn de vruchten van de roeping. Waarin de zon daar zo diep rampzalig gemaakt wordt. Dat hij uitgedreven wordt naar een maken, En uitgedreven wordt naar een redder. Nee. We moeten het ene niet vergoeden En het andere niet verachten. Och. De roeping is zo'n lieve weldad. Het is jammer dat mijn tijd... Type... Zo opziet hij af, ja. Af, ja. Maar tussen de roeping en de rechtvaardigmaking, in de ontdekking van schulden van zijn breuken, waar de jongeren van Christus met Christus wandelden, zijn profetische bediening gehoord hebben, en zijn profetische lessen vernomen hebben, wanneer Christus handelt, over zijn ogen het priestelijk aan, over zijn dood, dan doet Peter zo. Zo. En al de discipelen zeggen, er wees uw genade, niet naar het houd, niet naar het kruis, nee, nee, niet sterven maar leven. Als dan de jongeren van Christus gelegen had, dan had de schuld nog niet betaald geweest. Dan hadden ze bij zijn profetisch aan blijven leven. En ze hadden nog een priesterlijk ambt, nooit noodzakelijk, ach, maar, Christus gaat door. En die stort zich niet aan een peter, die tegenhoudt, waarvan die zeggen moet, Ga achter mij, gij Satan, af. en aan een kind van God. Hij gaat door volk, de schuld betalen voor hen die niet betaald willen hebben. Hij gaat voor hen naar de hel, die niet hebben willen dat hij naar de hel gaat. Hij gaat hen verlossen. Die niet hebben willen dat hij ze los. Hij gaat hen met God verzoenen. Die geen vijanden willen zijn. Om met God verzoend te worden. Och, dit zou ik nou wel. Ja. Ja. Wel eens schrijven op de tafel van je hart. Ja. Ja. In het wezen des geloofs. Ik wil er nog een stukje van aanmaken. Wat in het wezen des geloofs geopenbaard was. In het onderwijs van het goddelijke evangelium. Dan vraagt Christus aan zijn jongeren. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat mogen wij nooit vragen hoor. Van hem was nederigheid en van ons is het ook nog. Ja, ze zeggen, ja, Jeremia, de ander zegt uh, Elia, ook. de ander zegt, ja, een van de profeten, Weet wist helemaal niet. Maar, toen legde Christus zijn wijsvinger bij wijze van zeggen op een woord en zei, wie zegt, nee dat ik ben, wat denkt u van mij? Wat zeg u van mij? Waar houdt u mij voor, Petrus? Wat denkt u van mij, Johannes? Wie ben ik? Zeg het u. Dit was in het wezen desgeloof. Want het wel wezen in de opstanding van Christus. Waarin we weten waar onze schuld gebleven is. En zij denken, onze kwetantie geworden. Ja. Dat nou, zei die lieve Peter? misschien ben je de Christus wel, misschien ben je de Messias wel, misschien ben je de Gezalfde wel. Kan je begrijpen, kan je begrijpen. Nee, van Liesi, er zijn geen machines op de weg naar de hemel. Het is waar of onwaar, het is of het is fout. Twee dingen. Doe of Dat Wat zegt Peter? Christus deed zo. Wat zegt gij? Dat is het. En Peter deed ook zo. Is die, die ook zo? Je zegt, gij, gij, gij zijt de Christ? De zoon des levende van God. En wat zegt Christus? Vraalig strijdt gij Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dit niet openbaar. Maar mijn vader in de hemelen. Hier krijgt Simon en de jongeren een vaderlijke openbaring. En de pinksteren krijgen ze een vaderlijke ademing. Door de verzegeling te steken. Waarom haal ik die dingen opgeliefden? Omdat die in onze dagen zo makkelijk bekend wordt. En men zo makkelijk draagt naar de rechtvaardigmaking, maar met eerbied gezegd. Het wezen der geloofs. Maak plaats voor het welweten een de vader een de christ die maken alle plaats voor de rechter en voor een geschomte christ want nu nog een paar woorden wanneer u de jongere zulke lieve taal ontvangen hebt en Johannes 17, het priesterlijke gebed. Dan ze mede maar ervaren hebben de zaligheid in die zalig maken, maar straks gaat En als ze de lofzang gezongen hadden gingen ze uit. En dan gaan ze met alles te dood Met alle openbaar, met alle verklaard. Van de leef van de gebegeerde zulke is mijn Jezus. Gaan ze de dood. Zie het zee, mannetje. Zie het zee. Daar is er niet één die met hem waakt. Niet één, niet één. Alles slaapt. Alsof we nog nooit geslapen hebben. En die borgen ze wakker. God de was zult God. Om zijn kerk door God te verlochten. En ze voor met God te tegen. En daarop golegoed dagen liep doen. Waar, waar waren ze? Dat was beter Waar waren ze jongeren? Ze waren allemaal gevloot. Ik herhaal. Als dan de jongeren geleid had. Dan had de schuld nog niet verrechten geweest, Maar Christus gaat door. En zo gaat hij met zijn volk ook door. Hij trekt ze in het gericht. Hij trekt ze in de gericht zonder handelingen. De welke van en aard kunnen zijn. Dat aan de vijandschap hun happen, Tegen die zoete persoon ontdekt wordt tegen de allerbemiddeligste heren Jezus, waarvan ze uitgeroepen, Ah, dat u de mijne waren, en dan zijn de ontdekking van het goddelijke gericht uitroepen: kruis kruisten kruisten hem, waarvan de apostel zegt, wij dan als vijanden, nog eenmaal, en daar heeft hij onze vijand in zijn vlees, voor eeuwig ze niet gemaakt, en zelfs zijn kerk inwinnen om uit genade, door genade, de vervullingen der beloften voor een wacht te maken beleven. Daar hangt het hoofd des verbonds, Bergen mogen wijken en heuvelen wandelen. Maar hij bestendig dat verbond in zijn dood en in zijn bloed, Opdat hij onze zonde te vergeet. En dan. Als je iemand hebt. Die je beledigd hebt. Ja. Als je iemand hebt die je wat aangedaan. Hebt. Ja, waar je zeer doet. En waar je leed doet. Ja. Als je iemand hebt die zegt toch. Ja. Ach ja. Van dat mens geloof ik ook niet. En van die man geloof ik ook niet. Ik niet mee eens. En jij is zo graag naar het van je geloof. Maar het is beter dat God het overneemt. dan dat de mens het overneemt. Maar. Ik wil het tot een besluit brengen. Wanneer. Wij zodanig gezind zijn. Dat onze zonden vergeten zijn. Zou je dan nog eens zulder naar op de wereld hebben. Die het niet vergeten? Zou er dan nog eentje wezen die je in twee handen toe heeft? Zou je dan niet zeggen, ach, mijn is al vergeten. Zou u dat niet vergeven? En beleid elkand dus de misdaden. En zogezeld kan de niet beleid. Kan de vader u niet vergeven. De vader spreekt vrij... En vergeet zijn kinderen door het bloed der verbonden en neemt ze aan, en getuigt mijn beminden breekt u zelf niet. Niet zelden voor stellen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Maar laat hem vloeken. maar tegen Amen. zeg tegen uw woord. Bij de aanvang een ogenblik gehoord, de werken des allerhoogsten. Wij zijn zelve verheerlijk. In zulke diepe bedorven zondaren zijn ze langskens Na de afsnijding tot inleiding, maar langskens lijd na bloed. Inbloed. want dan zijn ze een nieuw schepsel, bij nemen. Dan is het oude voorbij, en het is alles nieuw geworden. Dan is het waar, dat ze van een beweeglijke hemel, een onbeweeglijke hemel gelijk wordt. Waar geen verandering ooit zijn zal. Ze zeggen u hartelijk dank, voor uw genoten hulpen. kommer Mocht nog het bevestigd worden. En bevestigd. Mocht nog het bekommend worden. Dan vullen ze aan elkaar de hand. En onderwijzen elkaar. En zullen met Anna de profetest. wijzen Op de enige zaligmaat. Om geen rust te kennen, nog te zoeken, dan alleen hem in de welke God rust. En waar God in rust, daar kan de kerk ook wel een rust doen. Want die rust zal heer zijn. Van het gebedde heer. Van het gebedde heer. En daarvan het zesbevel. Vergeet ons onze schulden, Heere, wij schonden al te smoot weer. De boosheid kleeft ons altijd aan, wie onze zou voor u bestaan. Had Jezus niet voor ons geleen, wij schelden kwijt, die ons misdeen. Dat terde van het gebed des heren. Aanvangen met het zingen van het negen en tiende vers van het gebed des.